7 uur. De Radio 1 Sports Show. Lucella en Tom van het Heck. Ja, de reacties op de grote race van Marianne Vos. Ook dit uur gaan we er vrolijk mee verder. U kunt nog steeds meekijken bij ons in de studio in Londen. Er komen steeds meer foto's hier aan de muur te hangen wie hier allemaal te gast is geweest. Ada Kok, Koos moerland u kunt het zien via radio1.nl. Maar eerst het NOS-nieuws van 7 uur met Lies Lotto. In Sleenaken is de brandweer klaar met het wegpompen... van het overtollige water van het riviertje De Gulp. Alle openbare ruimtes en wegen zijn weer schoon... en ook alle kelders zijn leeg. Gulp stroomde rond middernacht over naar een forse regenbui in België. Het waterpeil steeg in een half uur met anderhalve meter. Daardoor kwamen twee straten in het Zuid-Limburgse dorp onder water te staan. Twee hotels liepen flinke schade op. Ook werd een aantal auto's meegesleurd door het water. Die zijn inmiddels opgeruimd. De gemeente Gulpen-Wittem, waartoe Sleenaken behoort... zegt dat boerderijen in het buitengebied van Sleenaken ook schade blijken te hebben. Die wordt nu geïnventariseerd. De gemeente verwacht daar morgen klaar mee te zijn. Prins Willem-Alexander heeft Marianne Vos aan de finish van de Olympische wegwedstrijd persoonlijk gefeliciteerd met haar gouden medaille. Ook prinses Maxima en hun dochters waren daar. Ze hadden Vos aangemoedigd, samen met de dochters van prins Friso en prinses Mabel. Willem-Alexander nam ook de tijd om de ploeggenoten van Vos te feliciteren. Premier Rutte noemt het fantastisch dat Vos de eerste gouden medaille voor Nederland heeft binnengehaald. Koningin Beatrix heeft een felicitatietelegram gestuurd. Een jongen uit de Duitse stad Constans moet 227.000 euro betalen voor het organiseren van een Facebookfeest. De gemeente Constans wil dat de jongen opdraait voor de kosten van de politie-inzet rondom het feest. Een 20-jarige jongen had begin juli via Facebook meer dan 10.000 mensen uitgenodigd voor een feest in een openluchtzwembad. Toen de gemeente dat hoorde werd het feest verboden, toch kwamen op de avond 150 jongeren opdagen. De politie had uit voorzorg 300 agenten en een helikopter ingezet om het allemaal in goede banen te leiden. Kosten daarvan wil de gemeente op de organisator verhalen. Ook moeten jongen opdraaien voor de schade die op het zwembadterrein is aangericht.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 Goed, we doen het even zonder de begeleidende muziek. U bent bij Radio 1 Sportzomer. We gaan door tot 11 uur vanavond. En wij komen even terug op die prachtige, mooie, gouden medaille van Marianne Vos. Ze werd snel na het veroveren van dat goud gefeliciteerd. U hoorde het al eerder door prins Willem-Alexander en prinses Maxima. De prins beloonde deze prestatie van Vos bij de eindstreep... met twee dikke zoenen en een dikke knuffel. En daarna gaf hij een korte reactie. Prachtig uh, genieten van de mooie sport. Genieten van de inspanning van de dames. Om dit prachtig, uh, ja, uh, deze prachtige medaille binnen te halen. Marianne Vos natuurlijk die het werk gedaan heeft. Maar met haar team. Zonder het team kan je het gewoon niet. Ze hebben zo fantastisch werk geleverd. En het is, we hebben het gezien hier in Londen. Hoe moeilijk het is om als favoriet te starten. Uh, en, en, we zijn pas twee dagen in de Spelen. En we hebben al gezien hoeveel favorieten. Onder andere hier op deze mol het niet gehaald hebben. Dus uh, dat je het, met die favoriete status... Het kan doen, dat is denk ik een dubbele felicitatie waard. Prins willem alexander zet ook de ploeggenoten van Marianne Vos in het zonnetje. Een van die ploegenoten is Annemiek van Fleuten. Ze zocht Vos meteen na de finish op om even kort na te praten. Ja, inderdaad, gewoon net bij de finish. Dus uh, ik zag het gelijk. Dus uh, ja, super mooi. Wat zei ze? Of zei ze niks meer? Heel erg blij, Yes. Daarom <laughs> geen woorden nodig, denk ik. Nee. Vandaag was het echt allemaal tegen me Janne Vossen. Kun je aangeven hoe zwaar deze wedstrijd was? Zwaar, maar dat was ook wel wat we wilden. Dus op het moment dat ik dacht, ik, oh, ik heb het zwaar, dacht ik, ja, dit is ook wat we willen. Dus uh, ja, gewoon supergoed. Uh, ik denk dat we ook al voor heel de koers uh, ook al een beetje gang staken. En op heel werd ook echt wel gereden, bovenop weer doorgetrokken. Dus dat was eigenlijk ook, uh, ja, daar hebben we zelf ook een deel in gehad. Dus, uh, ja. En jij, jij zelf? Um, ik had het wel, uh, ik had, ja, dat is vervelend, toch weer last van mijn maag. Dus uh, ik heb me wel eens iets beter gevoeld. Maar uh, ik denk uh, ja, dat ik ook gewoon heb gedaan wat ik, uh, wat ik hoorde te doen. En ja, uh, yeah, ik uh, was goed. Kun je, kun je aangeven, want er werd vooraf wel gezegd hè, over Marianne Forst, ja, ze is al jarenlang de beste in het peloton. Maar op belangrijke uh, afspraken lukt het vaak net niet. Vooral komt iedereen tegen haar rijdt. Kun je aangeven hoe bijzonder deze overwinning is? Ja, en nou, als je ziet hoeveel druk er op uh, niveau vanuit de omgeving iedereen verwachtingen er zijn. Ik merk het bij haar zelf, die druk helemaal niet hoor. Maar uh, ja, dan denk ik toch dat speelt toch wel mee. En als je het dan ook waar weet te maken, inderdaad, helemaal nadat nou, iedereen begint over vijf keer zilver. Ja, ik vind het heel knap ook hoe ik haar de afgelopen dagen heb gezien, hoe ze daarmee omgaat. En dat ze het dan uh, zo uh, op deze dag gewoon top weten te zijn, uh, is denk ik super knap. Het eerste goud voor Nederland is binnen. De helikopters zijn vertrokken, het onweer is voorbij, de zon gaat schijnen. Ja, nou perfect toch? Ja. we hebben het precies goed besteld. De koers wilde uh, harde koers met regen. Nou, perfect. Steven was dat. Die sprak met Annemiek van Vleuten en daarvoor hoorde u natuurlijk ook nog de kroonprins. Ja, lang geleden. Logical van uh, Supertramp, de plaat van Tom van het Hek. Het is altijd een beetje bijzonder bij die Olympische Spelen... want voor de een zit het er al op en voor de ander moet het allemaal nog beginnen. Bijvoorbeeld uh, onze vlaggedrager Dorian van Rijsselberg... die gaat dinsdag het water op. Verslaggever Paul Keurverhoek ging op zoek naar de roots van deze windsurfer. En uh, u hoort vervolgens uh, straks ook een vriend van Dorian, zijn broer Adriaan en vader Mark... We hebben wel in een vroeg, vroege fase en uh, Dorian herinnert zich van 11-jarige leeftijd. Uh, met beide zonen uh, een plan gemaakt van wat willen ze bereiken. En uh, toen schreef hij op dat hij de Olympische Speler wilde winnen. Richting de finish. Van Rijsselbergen in een zetel. Het was één puntje. Ik lag achter. En ik moest uh, ja, gewoon netjes mijn best doen. En uh, voor de Poolse, Poolse vriend eindigen. Zo gezegd, zo gedaan. Dorian van Rijsselbergen... Wereldkampioen 2011, één jaar voor te Spelen. Eerst een herinnering wat ik denk van, uh, als we gingen surfen en dacht van, goh, hij vindt het niet eens zo heel leuk. Want uh, als het echt waait en het is vies weer en het waait en het is, is echt mooi, dan wil hij niet. En dan zit hij liever binnen, want dan uh, is het te koud of uh, waait het te hard. Het is een echt een mooi weerserver. Maar ja, dat, dat red je dan ook. En dan hij zit nu op plekken waar het ook altijd eigenlijk mooi weer is. Dus dat heeft hij goed voor elkaar. Dat is eigenlijk een combinatie met, uh, met zijn broer, dat wij op een gegeven moment een uh, proces ingezet hadden uh, dat wij hier op Tesla aan het server waren. En de mensen zeiden van nou, uh, aan de overkant, uh, daar is meer competitie, dan moeten jullie eigenlijk naartoe. We hadden daar niet zo gek veel zin in. Toen zijn we dat gaan doen. En uh, toen bleek dat we aan de overkant. Uh, eigenlijk vooral aan uh, de meeste wedstrijden won. Nou ja, uiteindelijk gaf dat gewoon uh, bij beide, beide mannen uh, voldoende interesse om te gaan surfen. En uh, op een gegeven moment uh, hadden we drie wereldtitels in huis. Dus ja, dan, uh, dan komt er al een beetje kleur aan. Ja, dan, uh, dan werd het toch altijd het En dan, uh, dan keek je naar buiten nog een keer naar buiten en dan... Uh keek je op je klokje, en dan moest je nog een keer naar buiten kijken... nog een keer op je klokje, dan keek je toch maar eens een keer in je boek. En dan uh, op een gegeven moment uh, was de les dan over. En dan uh, zo snel mogelijk op de fiets naar huis. En dan uh, op naar het water. Ik ben uh, Moorten Eschwaarder, 23 jaar. Um, Doren is een, uh, een goede vriend van mij vanuit uh, de middelbare school. Ik heb vanaf uh, de eerste tot uh, vier vmbo uh, bij hem in de klas gezeten. En uiteindelijk ben ik hem naar, uh, met hem naar het Siers gegaan in Heerenveen. Mijn eerste herinnering aan Doren is nog steeds de eerste klas. Eigenlijk, hij was... Volgens mij één of twee weken later op school. Want hij had een wedstrijd gehad in Italië, weet ik nog. Hij was uh, lichtelijk ziek geweest. En we stonden eigenlijk met z'n tweeën voor de biologielokaal En uh, eigenlijk uit het niets stelden we elkaar voor. En sindsdien eigenlijk altijd aan de praat geweest. We zijn naast elkaar gaan zitten. En we zijn eigenlijk vier jaar uh, ja, bijna amper van elkaar zijde afgeweken. Volgens mij kregen ze wel redelijk veel, veel ja, medewerking op school. En uh, ja, als hij weg was, dan schreef ik gewoon wat dingetjes op. Wat hij in moest leveren of wat hij gemist had. Of... Uh, maar eigenlijk werd dat altijd heel erg goed opgelost. Dus er werd wel heel goed uh, mee omgesprongen op, de school, op school, moet ik zeggen. 6, 7, 8, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 medailles van hoofdzakelijk World Cups en NK's. Zijn beker waar hij uh, echt voor is gaan vechten... dat was de ijspegeltrofee in uh, Ter Aar. En hij kwam binnen daar in een, in een clubgebouw... en hij zag een uh, trofee staan toen ik denk dat die elf was of zoiets. 12, 13, En uh, die, was, uh, die was ongeveer een meter hoog. En uh, toen zei hij tegen mij, die ga ik winnen. En toen zei ik, oh. En uh, toen, nou ja, uiteindelijk ging hij met ding naar huis. Dus toen had ik echt wel door dat hij kon focussen. Nou, ik denk toch dat Dorian uh, een aantal keer moest kiezen van... wil ik uh, dezelfde kant op als wat ik op ben gegaan? Of uh, wil ik toch die andere kant op? En uh, met coaches en dat soort dingen is het elke keer weer van luister ik naar iedereen... of luister ik alleen naar degene met wie ik te doen heb. En uh, daarin uh, ontwikkel je je. En daarin zie je duidelijk dat Dorian gewoon zijn eigen systeem om zich heen gecreëerd heeft. Zijn eigen ecosysteem. Een sporter voor het Olympische traject die moet, die moet ten eerste lol in zijn uh, sport hebben. Die moet zich kunnen focussen. En die moet fysiek de juiste bouw hebben. En uh, nou, in alle gesprekken die we met alle... Olympische sporters zo langzamerhand gedaan hebben... is dat eigenlijk het belangrijkste en een enorm doorzettingsvermogen. En dat laatste, dat was niet een eigenschap waarvan ik denk... nou ja, die is heel groot bij Dorian... maar eh, met de juiste coach en de juiste begeleiding... is, eh, is het doorzettingsvermogen enorm ontwikkeld. En eh, hoort hij wel een tot de, ja, tot de vasthoudendste servers die er op dit moment zijn zelfvertrouwen voor Londen. Je bent nu de favoriet, hè? <laughs> nou ja, dat uh, ja, wel in ieder geval uh, samen met de andere mannen er goed bij. Zeker weten, ja. I'm going back to a time when we owned this town. Down bound I'm lane and the battlegrounds. We were friends and lovers and cruel less clowns. I didn't know I was finding Gedraaid. Ik begin het beginnen te leren, Sovereign Lights van uh, Keane. De beachvolleyballers, volleyballers Reinder Numerdoor en Richard Schuil gelden bij de Olympische Spelen als medaillekandidaten voor Nederland. Het enige duo in het mannentoernooi uh, van Nederland voldeed vanmiddag aan de verwachtingen. Qua resultaat dan door een overwinning in het eerste poolduel op het Venezolaanse duo van J. Hernandez. U hoort, verslaggever Maarten Tip. Richard Schuil en Reiner Nummerdoor zijn als 50 geplaatst bij deze Olympische Spelen. En hun tegenstander is de nummer 150 van de wereldranglijst. En dat is ook te zien in de eerste set. Schuil en Nummerdoor zijn duidelijk een maatje te groot. En winnen die set uiteindelijk met 21-18. Reiner Nummerdoor. Nou ja, het viel wel tegen. Maar goed, uh, we winnen wel en uh, uiteindelijk is dat uh, nu even het enige wat telt. En uh, dan kan het ook met uh, juist met slecht spel is het uh, wel lekker natuurlijk dat, dat je hem dan toch eruit sleept. Bedoel, je kunt ook in paniek raken en uh, kijk tweede set uh, ging gewoon echt heel slecht en uh, ja lopers zijn oud voor gemeten. Uh, ja, dan kun je... Uh, ja, probeer je nog van alles. Uh, maar goed, dat lukt dan niet. En... Uh, ja, zij, zij speelden goed. En dan krijgen ze een beetje... Dan, is, dan is, zijn gevaarlijke jongens natuurlijk. En ja, ze dus dan, kregen vleugels, leek uh, het. met die gasten. Een kopballetje hier op een gegeven moment. Ja, dan uh, het publiek bespelen. Dan, dan zijn dit soort jongens ook gevaarlijk. En uh, gelukkig speelden... We, maar... Ja, we waren gewoon eigenlijk veel betere ploeg, vond ik. Alleen... Uh, ja, in de eerste uh, in in set hadden we denk ik veel dikker kunnen winnen nog. Heel veel kansen gemist. En ook wel side-outs gemist. En de uh, derde set waren we ook weer beter. Maar toen herstelde Richard zich fantastisch in zijn sideout. En uh, ja, dan, uh, dan winnen we hem eigenlijk. Uh, toch nog wel eenvoudig. De tweede set verloopt opmerkelijk. Hernandez en Villavagne pakken de voorsprong. Die voorsprong wordt groter en groter. En ineens lijkt alles te lukken bij dat duo uit Venezuela. Richard Schuil. Ja, zeker. Uh, ik ben ik wel blij dat het niet zo goed ging. Uh, Vier jaar geleden speelden we echt verschrikkelijk goed hier in de pool. En uh, dan gingen we daarna erop. Maar vandaag was het niet echt best. Nou, ik denk dat de eerste en derde set was prima. Maar de tweede was, speelde ik niet goed genoeg. En, uh... Wat zeg je nou tegen elkaar? Je hoeft het niet te benadrukken. Tenminste, ik neem nu aan dat Reiner tegen jou zegt... Goh, wat speel je slecht? Want dat weet je zelf ook op dat moment. Ja, op een gegeven moment als je een paar ballen gaat missen... dan ben ik ervaring genoeg om mezelf uit te komen. En uh, dat was zes jaar geleden misschien anders. Maar ik de derde set heb ik geen bal meer gemist. Dus, uh... En uh, dat vind ik het belangrijkst. Maar dan de tweede set slecht. Dus de eerste en derde waren prima. Ja, ik zie, maar toch zie ik een soort, wel een soort rust in jouw blik. En nou zie je niet zo heel vaak emoties bij jou, wat dat betreft. Maar... Nee, nee, dat klopt. Ik blijf altijd wel rustig. ja de tweede zin als ik wel even over de zij, dat twee ballen achter elkaar uitslaan. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Maar het is uh, voor iedereen, uh, dus ook voor mij is het gewoon wennen hier. In uh, dit zand. En, uh, het, is, het is diep. En Daar heb ik wel uh, wat last van. Maar daar heb ik in ieder geval, één wedstrijd gehad om eraan te wennen. Maar uiteindelijk komen schuil en nummer door in de derde set weer gewoon in hun eigen spel. En maken ze het af. Ze winnen de set met 15-10. En kunnen dus terugkijken op de eerste overwinning tijdens deze Olympische Spelen. Maar het zal zeker beter moeten tegen de volgende twee tegenstanders. Want Dat is wel een ander kaliber. Maar wordt het dan makkelijk omdat het betere tegenstanders zijn? Op papier in ieder geval? Nou, nee. nee ja. Die, die, die Duitsers, de dus volgende spelen tegen die Duitsers. Dat is wel een team. Der, dat is wel een beetje een, een lastige jongen voor ons. Daar hebben toevallig. Uh, Drie weken geleden voor het eerst van gewonnen, of uh, voor het eerst, maar daar hebben we toen twee keer op rij van gewonnen, hetzelfde toernooi. Maar, uh, maar daar hebben we een head-to-head -head, uh, een head-to-head -head is niet zo uh, heel positief tegen hun. Dus dat is een echt een goed team en uh, ja, die letten, die, die, normaal gesproken, daar, die liggen ons goed. Maar goed uh... ja, en wat lastig is, is dat je nu weer een dag pauze hebt en dan pas weer moet spelen. Dat zijn jullie eigenlijk helemaal niet gewend. Nee, normaal spelen we twee op één dag, maar nu, uh, ja, ik vind het nu wel lekker om even een beetje rust weer. Dus het zijn toch, uh, deze wedstrijden zijn toch wel zwaar. Je wordt ook ouder, hè? worden een jaartje oude natuurlijk. En ik vind het wel lekker om even een dagje even weer trainen. En dan uh, te gewoon toeleven naar de volgende wedstrijd. Dankjewel. Ja. En als laatste hoort u Richard Schuil. We gaan tafeltennissen voor Nederland. Lee G. en Theo Plachard. Jij kijkt naar die wedstrijd. Hoe gaat het? Gaat niet goed. Het gaat over Li Als 14e geplaatst. En zij speelt tegen Natalia Partica. De Poolse. En dat is een opmerkelijke situatie. Partica is geboren Zonder rechterhand en onderarm. En heeft een kleine stompboog bij haar elleboog waarin ze het balletje kan vastklemmen. En het ballet haar dus niet om goed te tafeltennissen, want ze won de Paralympics al in 2004 en 2008. En doet nu voor de tweede keer mee, zowel aan de Paralympics als aan de gewone Spelen. En neemt het nu op dus tegen de Nederlandse Lee Jet, die in de eerste game een uh, koortsprong had en een gamepoint kreeg op 10-9 maar dat knullig weggegaf en verloor met 11-13. En dan denk je, ze komt wel terug in die tweede game... maar uh, Li Jae zit absoluut niet in, haar, in, haar, in, haar, in, haar, in het spel. Ze maakt ongelooflijk veel fouten, te veel fouten. Verbedigend is ze altijd al, maar als de verdediging ook niet goed gaat... dan blijft er niks over. Aanvallend uh, maakt ze helemaal niks klaar... zodat het nu inmiddels 6-11 is in die tweede game. En we gaan beginnen aan de derde game. En als ze die ook verliest, dan is het uh, toernooi zomaar over voor Li Jae... voor het goed en wel begonnen is... Zoals wij in de eerste twee rondes, omdat ze geplaatst is. En uh, dan denk je, dan ga je het uh, goed doen. Dan heb je iets te laten zien hier. Maar voorlopig lukt het niet, staat ze achter. Met 11, 13 in de eerste. En zelfs 6, 11 in de tweede game. En moet het weer gaan gebeuren in de derde game. Alles is tover. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Eight. That sounds fine. I suppose the means will turn up around nine. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I opened the door and you walked in. I sent a wild jasmine. The room seemed freeze in time. My regular table will be just fine. And elegant you might be But your concentration is so-called cool, idly Both of your eyes reflecting the moon You really think you own the room. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do That's okay So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do That's okay. Try to back it up reading the signs. It's turning out to be a real good time. Who'd have thought that entertainment? Lies in the winter of a discontent no We sit at the table, face to face. Queen takes bone, check on checkmate. I feel your foot brush against my leg. Not that easily, leg. You flutter your eyes and you toss your hair. I have to say that it is kind of unfair. Now let me tell you, baby, now what's in store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 Is die het prachtig vinden? Jamie Cullum met uh, Get Your Way. Je moet even goed zoeken naar de Nederlandse eventingruiters in het klassement... na het eerste onderdeel van het Olympisch toernooi. De equipe van bondscoach Martin Lip staat twaalfde. Na de dressuur sprak Ed van der Bent met één van de Nederlandse eventingruiters de laatste van het drietal Nederlandse ruiters voor de dressuur bij de eventing, eerste onderdeel. Uh, je moest inrijden en ook rijden in de pierproef zelf te midden van donderslagen. Gaf dat extra veel spanning? Ja, een beetje wel. Het paard uh, raakte wel een beetje van slag, vooral het onweer. De regen, dat zijn we wel gewend inmiddels, maar ja, dat onweer dat was wel even spannend. Maar ja, kan niemand wat aan doen, helaas. <laughs> De jury gaf uh, best wel mooie cijfers. Ik zag zelfs een 8 verschijnen. Maar uh, ook bij de uitgestrekte draf meen ik dat er was een vier. Wat ging daar nou niet goed. Ja, ik had een taktfout. Mijn paard vond de ring een beetje eng. Dus uh, ja, dat was heel jammer, want de kans heel goed. Maar ja, ook helaas. Het is heel jammer, maar uh, het is niet anders. Is dressuur gegeven de achtergrond van je moeder een, een, een oud-dressuur uh, Amazone? Uh, is dat jouw sterke punt? Of verwacht je juist veel van uh, de cross en het uh, springen voor je paard? Nou, mijn sterke punten liggen eigenlijk bij de cross en springen. Dus ik hoop dat ik daar nu een beetje goed kan maken. Ik hoop het. Zo'n dressuurproef, uh, is, is dat uh, een, een, dit is een, een minuut of vijf, zes? Hoe prepareer je daar nou op? Want je paard is natuurlijk gewend om uh, ja, mooi vlak uh, te rijden op, op hindernissen, snelheid te maken. En uh, dan is dat uh, dressuur, is, is dat lastig om dan uh, zeg maar te luisteren naar de ruiter. Terwijl je normaal eigenlijk meer vrijheid geeft tijdens zo'n cross country. Ja, dat is zeker waar. Dat, dat is ook wel een, een probleem. Maar uh, ja, dat in de cross en het springen is, is ook gebaseerd op het zuurmatige rijden. Dus ja, daar, daar heb je dat ook gewoon voor nodig. Dat zuur is gewoon een hartstikke belangrijk onderdeel. En ja, inderdaad zijn de paarden al wat heet en wat drukker omdat ze weten wat er gaat komen. Maar ja, het hoort er gewoon bij. Akie okay, van Gutsen is uh, met 44 jaar de oudste van het uh, totale Nederlandse afvaardiging. Jij met 22 bent uh, ja, een, een jonkie als ik zo maar zeggen. In ieder geval een debuut op te spelen. Hoe onderga je dat? Want je bent een van de weinige ruiters die in het Olympisch dorp zit. De anderen zitten in hotels. Ja, ik vind het Olympisch dorp echt super gaaf. Echt uh, de eerste keer dat ik daar binnenkwam, wow, al die sporters zo samen en die eetzaal. Ik, uh, ik vind het echt heel mooi, heel mooi mee te maken. Zeg je dan, uh, de anderen zijn eigenlijk een beetje ja, dom dat ze het niet doen? Oh nee, helemaal niet. Iedereen moet gewoon doen waar hij zich goed bij voelt. En uh, als dat niet slaap is in het Dorp, dan is dat het niet. En als het wel is, dan is het wel. Ja, iedereen moet doen waar hij zo goed mogelijk mee kan presteren. Wat is je grootste wens voor de dag van morgen? Dat jullie alle drie goed rondkomen? Ja, ik hoop dat we alle drie gewoon hartstikke mooi foutloos uh, ronddraaien. Dus uh, daar gaan we voor. Elène van de Pen hoorde u. Elène Pen, moet ik zeggen, en Ed van de Bent. We gaan naar het nieuws toe van half acht, de hoofdpunt. Hier is Lieslot Thomas. In Siberië slagen Russische brandweerdiensten er nauwelijks in om het aantal bosbranden in te dammen. Op 143 plaatsen zouden inmiddels brandhaarden zijn ontstaan. Vooral de regio rond Tomsk is getroffen, waar de luchthaven eerder al enige tijd gesloten was. Maar ook in Omsk, zo'n 600 kilometer verderop, moest vandaag het vliegveld dicht vanwege de rook. Het College voor Zorgverzekeringen wil de vergoeding... voor drie heel dure medicijnen stopzetten... blijkt uit een conceptadvies dat in handen is van de NOS. Het gaat om middelen voor patiënten met zeldzame stofwisselingsziekten... zoals de ziekte van pompen of de ziekte van fabrie. Een speciale therapie wordt nu nog vergoed door de basisverzekering... maar volgens het college zijn de kosten te hoog... voor de gezondheidswinst die de patiënten boeken. Het College Zorgverzekeringen komt eind september... met een definitief advies aan de minister die dat doorgaans overneemt. En de Amerikaanse oud vicepresident Cheney denkt dat presidentskandidaat John McCain in 2008 een fout maakte... toen hij Sarah Palin als running mate koos. Hij vond de politica te onervaren. Cheney zei dat hij Palin graag mag... maar dat bij de keuze van een vicepresidentskandidaat het om één ding moet draaien... of die persoon klaar is om president te worden. Palin was op dat moment dat ze werd uitgekozen alleen twee jaar gouverneur geweest. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer die sportzomer, we kunnen er niet genoeg van krijgen... maar Janne Vos haalde een gouden medaille. En dat zorgde voor heel veel blije gezichten. Alles wat oranje was, juichte. En een paar weken geleden, eer Wie Ere Toekomt... hadden we hem in de studio, de voorzitter van de Wielerunie... van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie, Marcel Wintels. En toen zei hij nou, als die heren nou gewoon doen wat ze moeten doen... dan wordt Marianne Vos wel olympisch kampioen. Dat zei hij toen. Hij hoopte het natuurlijk. Hij zal vandaag ongetwijfeld in het feestgedruis ontzettend blij zijn. Steven Dalebout ontmoeten hem. Ja, uh, gefeliciteerd hè. Ja, dank u. Dank u. Ja. Dat is een mooie dag voor het Nederlandse wielrennen. Fantastisch, ja. Ik denk dat uh, als je het zo weet waar te maken op uh, dit moment... Uh, dan ben je een klasbak en dan uh, nou, ben je in een, uh, een prachtig visitekaartje voor de sport. En dan, dat, dat, die vraag wordt waarschijnlijk over tien jaar nog gesteld. Maar waar was u? Nou ja, ik uh, stond aan de finish op het mooiste plekje... samen met onze prins en uh, prinses Maxima. Dus uh, te genieten van het oranje succes. En de prinsesjes waren er ook bij? Die waren er ook bij, ja. ja, ja, ja. Nee, het was echt één oranjefeest. Ja. Nou, nou uh, wordt Marjanne Vos uh, al jaren gezien als dé beste uh, vrouw uit het, uh, uit het wielerpeloton. Maar het ging in de afgelopen jaren ook heel vaak fout. Hè? En uh, vandaag was het eigenlijk alweer zo'n dag waar dat, waarop de druk alleen maar hoger werd en hoger werd. Ook van buitenaf op haar uh, de druk toegelegd. Ja. Um, ja, hoe heb jij die race bekeken? Want het, het, het was ook nog eens enorm zwaar en lastig om weg te komen. En de kans met die drie op kop. ja. Ja, en uh, ik begon de dag op het Oranjeplein bij hun eerste doorkomst. En daar zag je Nederland uh, goed voor aanrijden. Ik dacht, nou, dat gaat wel goed. Maar al vrij snel werd Marianne zelf actief. En toen dacht ik, oh nee, ze gaat toch niet al veel te vroeg in de wedstrijd uh, zelf energie verspelen... Uh, dus ik dacht, het er niet weer misgaan. En misgaan is tweede, derde plek natuurlijk al, hè, voor Marianne. Alleen goud telde. Als je de beste bent, dan is dat misgaan. Nou, je, ja, nou, precies, ja. En bij wielrennen wint de beste niet altijd. Dus ik vond het spannend tot echt de laatste meters. Tot de laatste meter. Ik was bloednerveus eigenlijk. Ja, ja. en er kwam met die drie op kop. Zat ja. Er ook, zat er ook nog een andere uh, vrouw bij die goed, uh, goed in de sprint is. Die Britse, ja, ja, ja, dat was toch wel even penibel. Ja, zeker. En het regende hard, dus het was glad. Je kon nog lekker rijden, ze kon nog vallen, er kon van alles misgaan. Ik vond dus dat ze al heel veel energie verbruikt had. Dus ik denk, nou, of ze is nerveus, of ze is steengoed. En gelukkig was het dat laatste. En zo afmaken, grandioos. Ja, je ja, zegt het zelf ook al, bij wielden en wind niet altijd de beste. Maar dat was, dat was vandaag volgens mij wel gewoon heel duidelijk het geval. Deze overwinning gunt volgens mij ook iedereen haar, hè? Ik denk het ook. Uh, iedereen heeft haar de laatste jaren gezien dat ze de beste was. En dan hier waarmaken, uh, het is ook een fantastische sportvrouw voor iedereen toegankelijk. Uh, dus ik denk dat iedereen haar deze overwinning gunt. De eerste Nederlandse gouden medaille en dat bij de wielerunie vandaan? Ja, dat hadden we... Nou, we hadden natuurlijk al gehoopt gisteren goud bij het zwemmen. Maar toen het zwemmen het helaas net niet waar kon maken... en uh, vonden we wel, vandaag moesten we het waar maken. Maar ook daarvoor geldt, hè. gisteravond zei iedereen... nou, morgen, zeker goud bij het wielrennen... niets is zeker in de topsport. Dus erg blij en uh, ja fantastisch begin van het spelen. We hopen op meer. Ja, u blijft tot, tot en met de tijdrit? Of? Uh, ja, tot en met woensdag is in ieder geval de bedoeling... Uh, om dat nog mee te krijgen. En, en daarna uh, roept de verplichting weer. Tenminste, is? een andere verplichting uh, mijn werk. Ja. Ja, dit is gewoon een hobby. Uh, dit is gewoon een vrijwilligersfunctie, maar wel een, uh, een zeer eervolle en prachtige functie. En om hierbij te mogen zijn, uh, voelt als een bevoorrecht mens. Marcel Wintels, de trotse voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie... over het eerste goud op de Spelen van wielrenster Marjan Vos. Zover is het bij je tafeltennis nog lang niet, want Lidje had de eerste twee sets verloren. Theo Blasjaar is nog terug kunnen komen? Nou, de derde set hangt aan een zijde randje voor Lij. 11-12. Dat is het derde matchpoint dat ze overleeft, maar het wordt weer gelijk. Het is 12-12. Nu heeft ze het weer in eigen hand om deze derde game of nog naar zich toe te trekken. Bij 18 trekt ze het eerste matchpoint. Dat werkte ze een en het brede, ook spectaculaire rally, de mooiste van de partij, tekende de gelijkmaker... En nu dus 12-12 in die derde game. Nogmaals gezegd, als ze deze verliezen, staat geen achter. Is het in het knockout systeem over voor de Nederlandse. Die als veertiende geplaatst is en speelt tegen de Poolse. Die niet geplaatst is. En uh, nu opnieuw een achterstand voor J, Opnieuw lets point voor de Poolse. Partica. Die we later ook nog terugzien bij de Paralympics. Opmerkelijk verhaal nogmaals. En Lidje, die zien we nog terug in het landenverhoor... waarbij Elena Timina zich ook dan in het team gaat voegen. Matchpoint opnieuw voor de Poolse partika. Ze serveert met de enige hand die ze nog heeft, de linkerhand. En slaat de bal nu over de rand van de tafel. Dat betekent weer gelijk 13-13. En het is overleden voor Lidje in deze fase. De Europese top 10 spelser. Goed bezig, maar in dit toernooi kennelijk bevangen door de zenuwen of niet in vorm. In elk geval, ze maakt veel te veel fouten. Het is haar stijl verdedigen, maar dan moet je de bal wel op de tafel slaan en niet ernaast of erachter. En dat gebeurde veel te veel. Waar de Poolse probeert aan te vallen, waar het kan, doet ze dat ook. En ze scoort daarmee veel meer dan Dje met die verdedigende acties. Het is 13-13. In de derde beslissende game, mogelijk beslissende game. En nu is het de Poolse die de fout maakt. En Dje op Porcelon zet 14-13. En als ze dit dan weet te verzilveren... dan krijgen we nog een uh, vierde en mogelijk vijfde game. Ze mag geen fouten meer maken. De druk ligt op haar schouders, dat weet ze. heeft dus de een keer eerder van haar uh, gewonnen met 3-0... tijdens het uh, landentoernooi. Eenvoudige overwinning, maar vandaag is het dus uh, compleet andere koek. De Poolse serveert en uh, J die uh, countert en verdedigt wat haar stijl is... waar je in het uh, huidige, bed, huidige tafeltennis niet heel ver meer mee kon. En nu pak ze die... Uh, de winst nog niet, want het is 14-14. Ze staat hem in het net. Ja, kan jullie nog eventjes doorgaan? We zullen zo zien hoe dit afloopt. Uh. Klassiek dat je het soms bijna niet meer kunt horen natuurlijk. De Animals met House of the Rising Sun. Andermaal een tegenvaller voor Engeland en speciaal voor Paula Radcliffe Het hing al in de lucht. Maar gezien haar voetblessure gaat zij niet deelnemen aan de Olympische Marathon. De 38-jarige Britse, houder van het wereldrecord, gelopen hier in Londen. Acht marathons waarop ze liep won ze. Van de twaalf waaraan ze echt meenam, grote marathons. Maar nooit groot olympisch succes. En dat had ze juist hier willen doen. Het is haar niet gegund. Paula Radcliffe, definitieve bericht. Neemt niet deel aan de marathon bij de vrouwen. Dan het roeien, want op het toernooi heeft de vrouwen Holland 8 zich vandaag niet direct geplaatst voor de finale. Ze werden derde, dat was gelijk de laatste plek in hun serie. Dat is een tegenvaller. Maar van boosheid was geen sprake bij coach Susanna Chase. Ik ben eigenlijk best tevreden. Het, uh, ik denk wel dat de verschillen met wind tegen, en het stond er schuin in, dat de verschillen altijd net wat groter zijn dan uh, met neutraal of wind mee. Dus dat moet je ook doorheen durven kijken. Maar ik vond dat ze een goede pot hebben geroeid. Natuurlijk uh, had ik liefst hier in één keer doorgegaan. Uh, dat was niet zo. Maar uh, ja, we zitten bij de eerste vier en uh, laat maar komen. Iemand zijn het, de Amerikanen en de Canadezen lijken toch te laten zien wat ze kunnen, wat ze in huis hebben, maximaal. Geldt dat voor Nederland? Um, ja, je weet beter van jezelf uh, wat je kan nemen, wat je meest representatieve uh, roeien is. Ik denk dat op kleine stukjes was het misschien net wat minder strak. Dus het waren ook best uh, lastige omstandigheden om opeens uh, met de schuine wind uh, op, op je punt te roeien. Dus ja, dat is iets lastiger in te schatten, maar um, ik heb wel de ervaring dat wij wel een ploeg zijn die in het toernooi ook fysiek nog wat uh, doorgroeien. Dus, uh... Hebben jullie maximaal uitgevaren? Of zeg je van, ja goed, in de laatste paar meter heb je toch het gevoel... je wordt geen eerste meer, iets terugschakelen? Nou, dat uh, moet je eigenlijk aan de roeiers vragen. Want uh, ik zat niet in die boot, ik zat op de fiets. Maar misschien heb je daar afspraken over van tevoren? Nou ja, weet je, omdat, het, omdat de baan oneerlijk kan zijn... probeer je altijd natuurlijk zo hoog mogelijk te komen vanwege de baanindeling. Uh, dus je, je gaat niet expres hem laten gaan. Uh, maar het gaat ook een beetje zoals het gaat en... Uh, ja, ik kan nu aan het resultaat niks meer veranderen. Ik vond dat het uh, door de bank genomen best wel een hele goede race was. En ik denk dat er vier ploegen afgetekend een stuk sneller gingen. Ik vond de Amerikanen vrij indrukwekkend. Dus, ja. Jullie hebben van tevoren steeds gezegd... we zijn toch wel een medaillekandidaat. Even los van die hele sterke Amerikanen... sinds 2006 ongeslagen wereldkampioen... achter elkaar olympisch kampioen. Dat staat nog steeds overeind Of is er toch enige twijfel misschien na zo'n vier seconden achterstand? Um, ik, ik stel nog steeds dat we een medaille kandidaat zijn. En ik, van tevoren zei ik, er zijn vijf ploegen voor drie plekken. Um, ik denk dat ik wel durf te zeggen dat het vier ploegen zijn voor drie plekken. Als ik, als ik hierop af mag gaan. Ik heb die eerste wedstrijd niet helemaal uitgefietst. Um, dus ik heb ook niet gezien wie wat heeft laten gaan. Maar ik denk uh, dat er vier ploegen zijn voor drie plekken. En daar horen we bij. Al dus uh, coach Susanna Chase en Ragnar Niemeijer sprak met haar. We gaan weer verbinding zoeken met Theo Plachard, eh, Lillet, Vocht, eh, voor haar leven in de derde zet. Leeft ze nog? Ja, ze leeft nog. Fantastisch hoor, hoe, hoe ze zich hersteld heeft in die derde game. En uiteindelijk na het overleven van vier matchpunten met 16-14, die derde game naar zich toetrekt. Als een kind zo blij was, en ook de bondscoach die er nu als een wassenpot bij zit, die bewoog ze waar eventjes en toonde enige vreugde. Want dit was een overwinning die ze nodig had in de derde game om in de wedstrijd te blijven. En waar ik net zei, best of vijf bedoel ik natuurlijk en best op zeven waarover deze wedstrijd gespeeld gaat worden. We zitten inmiddels in de vierde game waarin uh, Lijtje een voorsprong heeft genomen van 8-4. Uh, maar de Pools inmiddels is teruggekomen tot 8-7 uh, en nu een uh, time-out uh, gegeven wordt. De Pools, Die maakt een wat onrustiger indruk. Zij maakt nu de fouten, maar uh, Lijtje wat rustiger lijkt en... Uh, de bal stabiel terug blijft brengen op de tafel en niet naast de tafel zoals in de voorgaande games. 9-5 is de tussenstand nu in de vierde game. Je zou zeggen, dit mag ze niet meer weggeven. It's been a long time Die dus ook he. stick to the recipe van de Nederlandse singer-songwriter. Uh, Albemade Marbles. En we hebben het dan natuurlijk over Chris Berry. Het Olympisch Stadion wordt op dit moment nog steeds schoongemaakt, zagen wij vandaag. Ingericht voor de atletiekwedstrijden. Die komen in de tweede week aan de orde, traditiegetrouw, die wedstrijden. Altijd spektakel natuurlijk en wij gaan alvast even opwarmen. Waartoe bijvoorbeeld is Usain Bolt in staat? Vijf atletiekhelden uit het verleden... lieten vandaag hun licht schijnen op de ontwikkeling in, ontwikkelingen in hun sport. En Edwin Cornelissen deed dat samen met hen. We duiken de atletiekgeschiedenis in. Bijvoorbeeld met deze man, een hoogspringer die zijn eigen techniek creëerde en Goud won op de spelen van 68. Dit is Dan Fosbury, Kijken jullie goed, de enige man ter wereld die op zo'n manier spreekt. Please welcome Dick Fosbury. Of hier de man die vijf keer een wereldrecord brak bij het horde lopen en Goud won bij de spelen van 76 en 84. Edwin Moses. The one and only Edwin Moses. En dan de trots van Groot-Brittannië, Team Camper. Goed voor goud in 1980 en 1984. Daley Thompson, finding a little bit of a sprint. Daley Thompson. En de man die zes jaar lang de snelste op aarde was op de 100 meter. En die goud won in Sydney. Green, goed weg. En als hij goed weg is. He's Morris Green. Zij vergelijken de sport atletiek uit hun tijd met atletiek in 2012. En er is een hoop gebeurd. People have gotten faster. The, the unique thing about sport is it, it, it's a progression. And I think our sport is... ...progressing into beautiful things. And that, that, no one likes anything if it just stays the same. En ook Fosbury stelt, atleten zijn creatief... ...kijken steeds weer hoe het harder, hoger en sterker kan. You know, the technology changes. The, the athletes are creative. Uh, they're trying to figure out how to, how to run faster, jump higher, get stronger. Daley Thompson ziet het terug in het materiaal. No, the equipment has changed. It's, you know, it's getting lighter, even more functional zou het een soort Formule 1 kunnen worden. Waar teams met geld veel kunnen bereiken. En teams zonder geld minder. Waar ongelijkheid is dus. Knowledge is power. The more you learn about your sport, the better you are. Um... Ja, stelt Maurice Green. Kennis is macht. En kennis is voor iedereen beschikbaar. Als je er maar wat voor wil doen. It's information out there for everyone. You might have to just travel for it. So it's not like. America closes their doors and doesn't want anyone to know what we're doing. En met de kennis van nu had ook Green meer uit zijn carrière kunnen halen. I say if I knew the stuff that I know now when I was running, whoo, it really would have been fun. <laughs> <laughs> Eerste pulling op 2 meter 18, de beste prestatie 2 meter 21. I got Tijden veranderen. Zo zal in Londen voor het eerst een gehandicapte sporter meedoen aan de normale Olympische Spelen. Oscar Pistorius uit Zuid-Afrika, alias de Blade Runner, mist beide onderbenen, maar kwam met behulp van twee protheses met de beste mee. En dan is de vraag aan deze oud-atleten, mag dat ook? Yes, he should. And this is why I say why. I mean, they created the Paralympics because to give... People with disabilities, a chance to get out there and compete. Because they can't compete with us. But on the flip side, if you're able to compete with us, why not? Toch kun je hier je vraagtekens plaatsen. Welke invloed speelt in dit geval op materiaal, de protheses, bij deze sporters? Daar, zegt Fosbury, ligt een mooie uitdaging voor de sport. Natuurlijk is het een challenge. Uh, to define what the boundaries are and, and determine whether. Hij, uh, he e he or any athlete has an advantage with a device. Daar staat er weer tegenover, zegt Edwin Moses, dat het een mooi verhaal is dat mensen met een handicap zal inspireren. I think it's a great story because today we have a lot of people who because of injuries, catastrophic injuries like automobile accidents, uh, war, people who get their arms mangled in machinerie. machinery. It's a whole different technology out there for uh, prosthetic limbs, and I think it's a Great story, een gek inspirational story, wat is wat sport, in ieder geval. Anyway. Nobody even kways. Glasgow looking all around the coliseum. Het is Moses. De tijden veranderen, maar wat van alle tijden is, dat is de druk op de Olympische sporter. De pressure is, is a, a een heel really importante challenge voor de athletes om leren hoe handelen en managen. Maar of ook Hussein Bolt daaronder te lijden heeft. Maurice Green waagde te betwijfelen. Ik denk dat hij goed zal Usain gaat en blijft hij Usain daylight. Er ligt ongetwijfeld nog veel moois in het verschiet hier in Londen. In de tweede helft van de Olympische Spelen. Tweede deel. Maar niet meer voor Monique Nijhuis bij het zwemmen, want die kwam niet door de series op de 100 meter-schoolslag. 20ste, niet voldoende voor een plaats in de halve finale. Monique, um, 108, 31, 20ste tijd. Dus niet door naar de halve finales. Enorme dompen. Ja. ja, ik weet het niet. Uh, ik zou juist even mijn race terug moeten uh, kijken wat ze niet goed ging. Uh, Zo te zien ging het te langzaam af. 32-38 naar 50 meter. Ja, uh, ja daar heb ik wel best wel een goede tweede baan, maar. Ja, ik denk dat ik dat iets te gecontroleerd geopend heb. En ja, dat was wel de bedoeling, zeg maar, gecontroleerd openen, maar wel met iets meer snelheid. Uh... Ja, ik denk ik gewoon... Uh... Ja, ik, ik weet het echt niet. Uh... Ik ben wel heel teleurgesteld. Uh... Ik heb aan de ene kant wel zoiets van, ja... Ik... ik was best nog wel rustig en ik had echt zoiets van, ja... Hier moet ik van genieten, weet je wel. Zo vaak maak je er niet mee. En... Ja, ik had echt het idee dat in de training ging het goed. En ik had echt het idee dat er wel wat meer in zat dan dit. En ja, dan valt het gewoon heel erg tegen. En als je ja, dan nog een rondje verder zou gaan... dan heb je zoiets van... ja Ik kan het nog een keer laten zien, maar ja, dat is niet zo. Dan moet je, ik wist gewoon dat ik in zeven moest zwemmen. En ja, dat doe ik niet en dat is gewoon uh, niet goed genoeg. Je zei net, uh, je wilde er ook van genieten. Was je bang dat, dat je jezelf te veel druk op zou leggen ja, ja, ik ben, je, ja weet je, als je hier bent, dan wil je ook wel presteren en daar baal ik nu het meeste van, weet je wel. Uh, ja, ik wil ook een keer smiddag zwemmen gewoon, weet je wel, het is hier hartstikke gaaf en dat publiek en ik weet niet, dat was echt, dat had me zo gaaf geleken, maar ja, dat gaat nu een moeilijk, uh, moeilijk iets worden, ook met de wissel in je achterhoofd en um, ja we waren natuurlijk een beetje verwend uh, het WK haalde je de finale en dan dit dat, dat is een enorm contrast ja nou ja ik stond 16e geplaatst dus het is wel zo dat je natuurlijk niet ervan vanuit kan gaan dat ik hier finale zou halen maar een halve finale ja dat had ik toch eigenlijk wel een beetje in ieder geval heel erg hard gehoopt en ik, heb, ik snap gewoon niet helemaal waarom het ze niet uitgekomen is zeg maar dan is het heel zuur dat je echt maar één kans hebt en weet je, hier train je zo lang voor en dan wil je gewoon hier je beste race zetten. En ja, dat, dat gebeurt dan niet en ja, daar kan ik nu alleen even van balen, weet je wel. Later kan ik misschien zeggen van weet je, ik heb hier wel gestaan, maar nu uh, denk ik... Ja, je wilt meer, je wilt meer. Ja, tuurlijk. Ja, ik weet wel dat ik misschien niet uh, medaille ben, maar ja, in 1.7 kan ik ook gewoon zwemmen, dus ik... Had gewoon meer gewild. Ja. maar eens de video bekijken. Ja. Ik weet het, ik ja. Het is dus wat te zien te langzaam afgegaan. Monique Nijhuis, niet meer verder. Kadel Effens, geen tijdrit, oververmoeid, sport zomaar niet, gaat door. Welkom to London.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 Nu is het gelukt ook. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportshow. Chrono Vijoy, het geheime wapen van Nederland. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 WPRO's Zomergasten. Vanavond met Micha Wertheim op Nederland 2 om kwart over acht. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNoordjeJazz.com. Dit is Radio 1.